Met het NOS -journaal. Marco Kroon heeft voor de rechtbank toegegeven dat hij een stroomstootwapen in zijn bezit heeft gehad. De militair, die is onderscheiden met de militaire Willemsorde, heeft tegen de rechter in Arnhem gezegd dat hij veel ervaring heeft met wapens. En dat een stroomstootwapen in zijn ogen geen wapen is, maar meer een gadget. Kroon zegt dat hij het wapen in zijn café had liggen om zijn personeel te beschermen. Vooral omdat zijn vriendin er ook vaak alleen stond. Hij geeft nu toe dat hij fout zat, maar ziet dat net als door rood licht lopen, zei hij tegen de rechter. Dat mag ook niet. Kroon blijft ontkennen dat hij drugs in bezit heeft gehad. Een korporaal en zes mariniers hebben werkstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen grap. De bemanningsleden van het marineschip Johan de Wit besloten vorig jaar zomer een geentje uit te halen met een collega aan boord. Ze plukten hem s'nachts uit bed, bonden zijn handen vast en plakten zijn mond af met tape. Met een geblindeerde bril en oorkappen op sloten ze hem op in een kooi voor piraten. De rechtbank in Arnhem vindt het gedrag van de mariniers en de corporaal buitensporig en veroordeelde hen voor vrijheidsberoving. De corporaal kreeg 40 uur werkstraf, de zes mariniers 30 uur werkstraf. Het aantal verkochte nieuwe auto's is het eerste kwartaal opnieuw toegenomen. In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar steeg de verkoop met bijna een kwart, zeggen brancheorganisaties BOVAG en RAI. Vorige maand liep het aantal verkochte nieuwe auto's zelfs op met bijna 27%.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 Gestopt daar. En toen zijn wij nu twee jaar geleden weer in de Altenstraat begonnen. Ja, wat geweldig om te horen. Ja. En jullie doen ook speciale extra dingen, hè? Ik hoorde dat jullie een speciale aanbieding hebben dit jaar. Uh, ja, wij doen ook jongerenacties. Uh, we hebben een pas uh, voor jongeren gemaakt. Uh, die krijgen na elke behandeling 10% korting. En na de tiende behandeling krijgen ze een leuke doom mee. We hebben ook een actie... Uh,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 Als je haar uitgroeit of zoiets, hoe werkt ja, dat? Als het uh, haar uh, groeit, kan het dan uh, binnen acht weken kan je hmm. het ook hergebruiken. Dus dan kan je het weer omhoog halen. En dat ja. kan zeg maar een uh, jaar lang. Oh, nou, ja, dat is handig. Normaal met extensies was dat dan dat het uh, na vier maanden in de prullenbak. Uh, dan, <laughs> ja. En het is vrij duur geloof ik zoiets ook, hè? Toch? Ja, ik bedoel niet. Uh,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 op combinatie haar en ogen, make-up enzovoort? Ja, make we en zo. eigenlijk, uh, we, we zetten het haar een beetje weg. Ja? Dus uh, we doen meestal handen om het hoofd heen. Mm -hmm. En dan kijken we eigenlijk naar de kleur van de ogen en de okay. huid. Oké, ja. Ja, en daarbij kiezen we dan een kleur. Dus vaak leidt het uh, ja. haar dan al heel erg af van... Uh, ja, wat, hoe of wat. Ja. O, oh, zodoende. Dus dat is heel iets aparts allemaal. Ja. Wel één keer heb me eerder meegedaan dan uh, de wedstrijd. Dus, uh, en uh, ging dat goed?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 Ja. En wat ik heb ook wel eens kleurenanalyses gehoord die over kleding gaan, bijvoorbeeld weer, hè? met flappe ja. kleurenstof of zo. Ja, maar eigenlijk, als je uit zo'n test kan je ook al uh, heel veel kleuren, hm. zie je eigenlijk veel kleuren al wat mooi bij jezelf staat. Dus dan ja. heb je eigenlijk ook al een kleurenanalyse voor je kleding en. Hm.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 I'll be so much stronger Holding your hand Step by step I'll make it through I know I can May not make it easier But I never felt you Near all the way Coming out of the dark I'm Finally still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 Uh, we gaan het haar dan kleuren wordt het uitgewassen met een massage en zit er zit een lunch bij knippen, wenkbrauwen uh, verven, epileren, make-up en daarbij ook advies hoe je het beste zelf mm. uh, je make-up kan aanbrengen en uh, het haar stijlen en feunen uh, ja, mm. daarbij ook weer het advies en natuurlijk ook de verzor het verzorging, uh, ja. verzorgingsadvies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 Leuk om te horen. En doen mensen dat als ze alleen komen of met groepjes mensen? of vriendinnen? Nee, kan het met, uh, met een vriendin doen, maar je kan het ook heel goed alleen doen. of dat je zelf leuk vindt. Ja, en de lunch is dan in de zaak ook zeg maar? Ja. Oké, okay, dus je kan gewoon dan de hele de dag ja, doorbrengen. En in de kleur zit dan. Uh, de <laughs> oh, dat is makkelijk, ja. ja. Dus het, uh, het wachten wordt aangenaam uh, eigenlijk. Ja. ja. Lekker eten. Oh, dat klinkt goed. <laughs>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 Ja. Nou, dat klinkt wel heel ja. leuk, hè? Allerlei dingen. En uh, dus ik dat jongen, uh, ja. Ja. ja. Ik wil me eigenlijk nog wel wat meer uitbreiden in de, in de shoots en uh, voor shows uh, te werken. Dus uh, hm. dat is wel mijn bedoeling om dat ook misschien nog wel een tachtig te doen. leuk.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 ja allerlei kledingzaken misschien. kledingzaken en ja. uh, parfumerie Moerenburg oh ja en ja, uh, ja die hebben ook meegeholpen trouwens met make-up Moerenburg ja en de kledingzaken die hebben we nog meer mee uh, hm. ja ja en dat soort, die mensen samen die maken dan een hele leuke uh, ja. ja show wat kun je het ja. zo noemen misschien dat het ja, was het een groot succes voor Sante uh, Ja, het was wel heel druk. Ja, het was wel, uh, wel leuk. <laughs> maar ja, misschien ja. hadden we het uh, een leukere locatie nog iets groter moeten hebben. Ja, er kwamen zoveel even mensen op. Ja, en uh, maar de ook had uh, misschien nog wat groter gemeten. Ja, ja, dat je het dan meer uh, ja. kan plaatsen. Ja, maar het was een leuke show. Mm. Ja. Leuk, ja. ja. En wat zou best gedaan. En hoe zie je jezelf over vijf jaar?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 Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. <laughs> ja.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 Over all the you are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth.